6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. De koningin doet deze dagen veel dingen voor het laatst. Straks in het NWS Radio 1 naar haar laatste officiële openingshandeling. Nu eerst het NWS Journaal met Dorald Negens. De acute dreiging van een schietpartij op een school in Leiden is voorbij. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens de politie is de dreiger een jongen die nu in Costa Rica is. Het gaat om een jonge man...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 wordt minder gesneden in het budget voor huishoudelijke hulp. 40% van het budget verdwijnt. En dat is minder dan de 75% die het kabinet wilde. Ook kunnen meer mensen in een verzorgingstehuis wonen dan de bedoeling was. De grootste vakbond die aan de tafel zat, Afakabo FNV, zet geen handtekening. Toch is minister Schippers blij met het zorgakkoord. U hoort haar zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Op 30 april mag er niet worden gedemonstreerd tegen de monarchie op de Dam... Dat is de uitkomst van een gesprek tussen het Nieuw Republikeins Genootschap, het comité. Het is 2013 en burgemeester van der Laan. Wel mogen anti-monarchisten witte kleding dragen of op de Dam een eenmansprotest houden. De republikeinen hebben wit aangenomen als actiekleur voor minder monarchie. In Amsterdam mag op vijf plekken worden gedemonstreerd, waaronder het Waterlooplein. En het luchtruim boven Amsterdam wordt drie dagen gesloten. Op 29 en 30 april en op 1 mei is burgerluchtvaart boven de hoofdstad om veiligheidsredenen verboden. Op een normale koninginnendag is altijd een deel van het luchtruim gesloten... maar vanwege de troonswisseling is het gebied uitgebreid. Luchtverkeersleiding Nederland verwacht geen problemen voor het vliegverkeer van en naar Schiphol. De Italiaanse president Napolitano heeft de sociaaldemocraat Enrico Letta benoemd tot premier. Hij moet nu een nieuwe regering gaan vormen. Letta is de tweede man van de socialistische partij, achter Bersani. Letta staat bekend als een gematigde sociaaldemocraat... die ook voor de rechtse partijen acceptabel is. De verwachting is dat de formatie in Italië nu in een stroomversnelling zal komen. In Irak zijn opnieuw doden gevallen bij confrontaties tussen militante soenieten... en Irakse veiligheidstroepen er zijn waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen. Sinds december houden Irakse soenieten wekelijks betogingen tegen de regering... Ze zeggen dat ze worden gediscrimineerd, dat ze vaak ten onrechte worden aangevallen door veiligheidstroepen. Gisteren vielen in het noorden van Irak meer dan twintig doden bij gewelddadige protesten tegen de regering. In Assen moet volgend jaar een Chinese fabriek komen voor de productie van babymelkpoeder. De gemeente Assen, een Nederlandse ondernemer en Chinese investeerders hebben de plannen vastgelegd in een letter of intent. De gemeente noemt het uniek dat de Chinezen zowel investeren als bouwen in Nederland. In China is veel vraag naar babymelk, mede door de recente schandalen met vervuilde producten. Die vraag heeft er al toe geleid dat in Nederlandse winkels soms grote hoeveelheden babymelk worden opgekocht en naar China worden vervoerd. Financieel-juridisch dienstverlener DAS waarschuwt Nederlandse automobilisten in Spanje. Kijk goed uit dat je niet per ongeluk een autovrije zone inrijdt. In veel steden in Spanje bestaat zo'n zone, maar tot nu toe werden buitenlanders daar nauwelijks beboet. Maar nu is de Spaanse politie heel alert, zegt een woordvoerder van TAS. Nou, we hebben het idee dat het te maken heeft met, uh, de, met de crisis... en dat dat aanleiding geeft om strenger te controleren... om zo toch uh, wat, uh, wat geld te kunnen innen ook nog. De boetes kunnen oplopen tot 90 euro. Het weer in het noorden neemt de bewolking toe. Daar valt vanavond wat regen op andere plaatsen. Blijft het nog zonnig? 14 graden op de Wadden is het. 20 graden in het binnenland. Morgen ook af en toe zon, maar ook kans op een bij, Dan wordt het 18 tot 22 graden. De situatie op de Nederlandse wegen en wijlen. Zijn er zijn toch behoorlijk wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar zijn eigenlijk de grootste problemen in deze avondspits. Een ongeluk met diverse vrachtwagens nabij Bergen-op-Zoom. Voorzaakt veroorzaakt 10 kilometer fieden vanaf de Belgische grens. De weg is helemaal dicht. Dat gaat nog tot een uur of negen vanavond duren voordat die weg weer wordt vrijgegeven. Dus het verkeer vanuit Zeeland wordt omgeleid vanaf de afrit Rilland. En moet dan via lokale wegen omrijden, bijvoorbeeld via de Oesterdam. Verder zijn er problemen bij Utrecht op de A12 vanuit Arnhem tussen Bunnik en Knooppunt Oude Rijn. 9 kilometer vielen door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A58 van Tilburg naar Eindhoven is helemaal dicht bij Oorschot. Na een ongeluk met de motorrijder staat de file vanaf Moergestel 8 kilometer. Verkeer van Tilburg naar Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch over de A65. De andere kant op de kijkersfile vanuit Eindhoven tussen knoopend Batadorp en Oorschot 5 kilometer. Wijnand, dankjewel. Straks een vakbond die wel blij is met het akkoord in de zorg.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 Kijk op mkbbrandstof.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond. Applaus voor Beatrix bij haar laatste officiële werkbezoek als koningin. Ja, ik oh, heb te zien. Wat mooi dat we voor elkaar zijn gekomen. Ja. Wat mooi dat het voor elkaar is gekomen. U hoort straks waarom het zo mooi was. Eerste vraag in Den Haag. Hoe mooi is het akkoord in de zorg? Naast minder bezuinigingen op de huishoudelijke hulp... waarover u al hoorde deze uitzending, is er nog meer afgesproken. Bijvoorbeeld dat de toelatingseisen voor bepaalde groepen in zorginstellingen... toch minder streng zullen zijn. En een nullijn in de zorg komt er definitief niet. Minister Schippers is tevreden. De hervormingen die ontzettend hard nodig zijn in de gezondheidszorg gaan door. Uh, die hebben een veel breder draagvlak gekregen bij deze bonden. Er zijn wel aanpassingen in die hervormingen. Uh, belangrijke aanpassingen, maar liefst 1 miljard. Maar die worden ook weer zelf opgebracht uh, door diezelfde werknemers en werkgevers. Die aanpassingen die gaan u geen geld kosten als overheid? Nee, en daar moeten we trots op zijn. De zorg houdt zelf zijn broek op. En dat vind ik een belangrijk aspect. En desalniettemin maken we de plannen toch een stuk beter. Als ik u zou horen is het alleen maar beter geworden. Ja, dat vind ik ook, anders had ik nooit getekend. Dus uw plannen waren oorspronkelijk misschien niet zo heel erg goed? Nou, ik zeg niet dat ze goed waren, maar de gezondheidszorg moet ombuigen. We zien dat de gezondheidszorg heel erg hard groeit, ook op de langdurige zorg. Dan is het nodig dat je maatregelen neemt... zodat de zwaksten in onze samenleving goede zorg kunnen krijgen. Niet alleen nu, maar ook straks. En door deze aanpassingen vind ik de plannen verbeterd. Maar vind ik ook heel belangrijk dat de zorg zelf zijn broek ophoudt. Dus dat we wel opleveren wat we moeten opleveren. Een hele grote vakbond. Want Cabo, die heeft vanochtend afgehaakt. Is dat een smetje op uw feestvreugde? Ik vind het jammer, maar het is aan hen. Maar is het een smetje? Het is jammer. Het zijn goede plannen. Het zijn hele goede verbeteringen. Zij maken zich zorgen over mensen die hun baan verliezen. Dat doen wij ook. Daarom doen we er alles aan om deze mensen die het betreft... Eh, om die groep zo klein mogelijk te maken. En om die mensen die het aangaat ook van werk naar werk te helpen. Hoe verklaart u dat zij geen ja hebben kunnen zeggen? Ja, dat moeten we aan hen vragen. Maar welke indruk heeft u? Eh, daar doe ik geen uitspraak over. De minister die gaat geen politiek eh, problemen veroorzaken door daarop in te gaan. Uh, we gaan wel spreken met Rolf de Wilde. Goedenavond. Goedenavond. Onderhandeling, onderhandelaar namens andere vakbond, nu 91. Bent u ook zo tevreden? Ja, wij zijn redelijk tevreden over het uh, vandaag gesloten akkoord. Ja. Omdat we hebben vandaag ondertekend akkoord, dat klopt. Redelijk tevreden. Redelijk tevreden. Nou, wat, heel, uh, uh, wat wij wel zien is dat er nog steeds uh, uh, uh, vlies optreedt van werkgelegenheid. Maar dat we aan de andere kant wel afspraken hebben kunnen maken over hoe wij mensen van werk naar werk gaan begeleiden. En dat we daar ons maximaal voor gaan inspannen. Ja, uh, ja. werkgelegenheid gaat uh, uh, de gaan banen verloren. Dat was uiteindelijk de reden voor de Afrikaba om te zeggen wij tekenen niet. Dwars liggen dus. Waarom hebt u dat niet gedaan? Omdat wij een aantal uitgangspunten hebben geformuleerd bij aanvang van dit overleg. Het eerste uitgangspunt was de nullijn van tafel. Wij vinden niet dat op de factor arbeid nog uh, bezuinigd kon worden. Dus dit is het inkomen van werknemers. En dat, dat was onze eerste doelstelling, dat hebben we bereikt. De nullijn is van tafel. En vervolgens hebben wij gekeken naar hoe kunnen wij de plannen die dit kabinet voorstaat, hoe kunnen wij die verzachten uh, en met zo'n maximaal mogelijke inspanning van werkgevers en werknemers om te komen tot hervormingen. Ja. Omdat wij wel zien dat, dat uh, nou ja, de kosten in de zorg oplopen. En wij daar ook onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Heeft u het gevoel dat hier het maximale uitgehaald is? Wij hebben het gevoel dat als ik uitga van onze uitgangspunten, ja. Oké, okay, maar kunt u ja. dan aangeven waarom de Advocabo niet heeft meegetekend? Ja, dat, dat, de, ik kan hetzelfde antwoord geven als de minister vanmiddag deed. Dat zult u hem moeten vragen. Dat hebben we uh, gedaan, maar u bent ja. natuurlijk bij de onderhandelingen geweest. Waar u zag dat het fout ging? Nou ja, dat, wat, wat mij enorm opviel was dat de focus binnen Afracabo lag... op het redden van de thuiszorg, van de huishoudelijke hulp... Uh, onderdeel van de thuiszorg en uh, dat alle andere plannen daaronder geschikt aan moesten zijn. Nou, dat, wij, wij hebben altijd gezegd, we willen zorg breed kijken, kijken, alle sectoren, alle uh, werkvelden. En als wij, en in alle werkvelden worden maatregelen genomen door dit kabinet. En als wij, als wij gaan verzachten of gaan investeren in, dan willen wij dat ten goede komt aan, uh, aan de hele breedte van de zorg. Ja, was dit dan een onredelijke focus van de collega bij de AFCAB? Nou, er zijn meer uh, onderdelen van de zorg waar door dit kabinet bezuinigd wordt... Uh, en waar uh, ontslagen vallen, waar werkgelegenheid verloren gaat. Met andere woorden, Corrie van Brink, heeft ze te veel gefocust op dat ene aspect... en dat, uh, daar heeft ze misschien uh, verkeerd ingeschat? Mijn indruk is geweest dat de advocatenboer met name zich heeft ingespannen... op de huishoudelijke hulp in de thuiszorg. Uh, daar ook voorstellen toe heeft gedaan om die overeind te houden. Nou, daar gaat de discussie, uh, moet die volgens mij over gaan... Ja, welke uh, manier van, van huishoudelijke hulp zijn wij met de BV Nederland nog bereid om te betalen. En dan doe ik niks af aan de mensen die daar keihard werken en goed werk doen. Maar we moeten wel met elkaar kritisch kijken hoe wij de zorg uh, toekomstbestendig kunnen maken en betaalbaar kunnen houden. Hoe dan ook uw doelstelling is bereikt. Geen nullijn in de zorg. Ik uh, dank wel, hartelijk ja. Rolf de Wilde, Wilde namens vakbond Nu91. Goedenavond. avond. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Zojuist heeft koningin Beatrice haar laatste officiële werkbezoek afgelegd... in haar functie van koningin. Dat was in de Grote Kerk in Den Haag... waar ze de tentoonstelling Constantijn en Christian Huigens... een gouden erfenis heeft geopend. En Meijer was daarbij. Een bescheiden aantal oranjefans bij de hekken... bij het laatste publieke optreden, tenminste... Als koningin, dames met oranje slingers om. Dat klopt, ja. Speciaal voor deze gelegenheid hier gekomen? Speciaal voor deze gelegenheid. Ja. Geheel uit de Overijssel gekomen zelfs. Echt waar? He? Ja. Maar echt omdat de koningin... Ja, ja speciaal. De, haar met... laatste... Ja, Vanwege haar we, we de Dat bent u echt een liefhebben. liefhebben. Enorm, ja. ja. We houden en, heel veel van de koningin. Bij de ingang van de kerk heeft de burgemeester zich opgesteld. Josias van Aartsen, burgemeester van Den Haag. Sibyl Dekker, de voorzitter van de stichting. En Jan Fransen...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 Oh, nou, dat was enig. Kwart over zes geweest en dan kan het zomaar afgelopen zijn bij de avondspits. Klopt dat nee, dat is uh, nu nog niet het geval. Nee, in de Randstad gaat het redelijk, behalve bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Want daar zijn bij knopend Oude Rijn voorlopig nog twee rijstroken dicht na een ongeluk. Levert 8 kilometer file op vanaf Bunnik. En in Noord-Brabant zijn twee snelwegen dicht. De A4 bij Bergen-op-Zoom richting Breda door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Daar is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Nou, op beide plekken op die A4 en de A58 staan lange files van zo'n 10 kilometer. Verkeer van Tilburg naar Eindhoven kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. We gaan naar het Van Beuningenplein in Amsterdam... waar ze druk bezig zijn om de wijk veiliger te maken. Maar op een manier, zoals dat in Nederland gebeurd is... veel kritiek gekomen vandaag. Het zal allemaal niet werken op dat soort uh, pleintjes in, uh, in de steden. Josephine Treh, je bent er de afgelopen uren geweest. Wat is jouw conclusie, wat is je indruk? Werkt het daar wel? Ja, dat is dubbel. Want ze hebben het plein hier prachtig opgeknapt. Er is een heel groot basketbalveld... Grote speeltuin, een jongerencentrum, moestuinen, kooklessen, huiswerkbegeleiding gebeurt hier allemaal op het plein. Dus wat dat betreft, uh, qua uitstraling is het fantastisch. Maar als je dan de buurtbewoners spreekt? Om en nooit. Ik heb geen kinderen, dus ik heb er weinig te zoeken. Het enige voordeel is dat ik mijn auto in de garage kwijt kan. Het ziet er wat netter uit. Dat wel. Het ziet er wel wat netter uit. Heeft u als last van overlast? Altijd. Niet alleen daar van het plein. Dat is gewoon in de straten daarnaast ook. Vernielingen, groepjes, uh, pesten, treiteren, uh, deuren, beschilderen, uh, dat soort dingen. Denk kinderen die zich uh, toch nog kennelijk, ondanks die leuke speeltuin, uh, hartstikke vervelen. Ja, plus het uitgescholden worden als je s'avonds op straat loopt. Kutroer, kankroer, stinkroer, steek je dood. Terwijl je gewoon je hond uitlaat. Dus wat dat betreft, dat is geen verbetering. Nou, ik liep één keer met mijn baby uh, in de kinderwagen langs het veld. Schiet er toch weer één met zijn bal tegen die kinderwagen op. En dan kijk ik het commentaar, ja dan moet je hier niet lopen. Wat zou er wel moeten gebeuren dan? Dat is dan weer opvoeding. De ouders moeten weten waar hun kinderen zijn. De kinderen moeten studeren. Moeten we iets ja, s avonds laat uh, daar rondhangen. Als ik heb er niks te zoeken, dus ik ja, misschien een beetje struisvogel. Maar uh, ik heb zoiets van, uh, nou ze zoeken het maar uit. Wat meneer zegt ook aan de opvoeding. Ik bedoel als je zelf terugdenkt aan mijn eigen tijd. Dan denk ik ja, was maar gewoon 7 uur boven of acht uur boven en that's it. En tegenwoordig zie je ze gewoon elf uur op straat lopen en... And... Maar dan los je denk ik ook niet alle problemen mee op. Maar wat wel de oplossing is, is lijmenhout. Ja, buurtbewoners met uh, toch behoorlijk wat klachten. Mo is hier jongerenwerker. Wat doet u eraan om die s'avonds tegen te gaan? Ik spreek de jongeren aan. Ik spreek ook de ouders. Ik heb heel goede contacten met de buurt. Dus als ik zie wat gebeuren, dan stap ik gewoon naar hen toe. Want tot hoe laat bent u hier? Meestal tot 9 uur. Dus uh, uh, tijdens mijn aanwezigheid hier ga ik gewoon de jongeren aanspreken op hun gedrag. Dat is lastig, want daarna is er natuurlijk niemand meer om het in de gaten te houden. Ja, dat klopt. En uh, ja, wij kunnen eigenlijk als jongerenwerkers hier weinig uh, aan doen. Maar tijdens onze aanwezigheid proberen we zoveel mogelijkheden... zoveel mogelijk de jongeren aan te spreken en te corrigeren. Ook de ouders erbij halen, zeg maar, dat, uh, dat ze gewoon ook bij betrokken moeten zijn. Ja, want je hoort ook uh, straatcoaches, er wordt veel gebruik van gemaakt. Daar is nu heel veel kritiek op, dat werkt niet. Wat vindt u daarvan? <tus> uh, ja, meer en deel mee eens, omdat eigenlijk zo hebben we weinige bevoegdheden. Ze kunnen alleen maar de jongeren gewoon op straat aanspreken, ga maar naar huis. En dat is het eigenlijk. Ja, daar bent u het wel mee eens. Dus wat is uw oplossing? Is dat gewoon uh, uh, meer uh, professionaliseren van, van het wegzijnswerk en uh, de buurt ook bij betrokken... en ook uh, niet te vergeten uh, o, uh, de ouders goed aanpakken. Want daar ligt eigenlijk uh, het grootste probleem. In de opvoeding van hun kinderen. Ja, Tim, je hoort het. Er wordt heel erg het best gedaan hier. Hopelijk uh, gaan de buurtbewoners dat ook merken op den duur. De ouders, het is in onze oren geknoopt. Dank je voor een luisterrijke beeld, uh, Josephine... van het Van Beuningenplein daar in amsterdam West. Tot morgen. Tot morgen. Dit is Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Yeah. We gaan gewoon door, Josh Stone, met super duper love, want we gaan het hebben over voetbal. Een dag nadat Barcelona opzij werd gezet door Bayern München staat er een tweede Duits-Spaanse confrontatie op het programma in de Champions League. Borussia Dortmund, Real Madrid en die houtkamp. Goedenavond. Goedenavond, Tim. Terwijl we eigenlijk nog een beetje moeten bijkomen van die 4-0 van gisteravond, zeg. Zo, wat een wedstrijd, hè. Wat heb ik genoten. En je weet, wij commentatoren zijn altijd onpartijdig, maar het was echt genieten wat Bayern München liet zien gisteravond. kan alleen maar tegenvallen vanavond. Nee, nee, dit wordt ook wel een mooie wedstrijd. Daar ben ik van overtuigd als je kijkt naar de groepswedstrijden. Want uh, Borussia Dortmund en Real Madrid hebben elkaar in de groepsfase al ontmoet. Overigens in dezelfde uh, pool als uh, Ajax en uh, Manchester City. Toen werd het 2-1 voor Dortmund in, uh, in Dortmund. En 2-2 werd het in uh, Madrid. Waarbij Real nog op het allerlaatste moment tegelijk maken kon scoren. Dus ik denk dat, uh, dat het uh, iets spannender wordt dan uh, gisteravond. Oké, okay, maar wat betekent dat dan nou voor de confrontatie vanavond? Uh, Real Madrid is dan niet uit gesproken favoriet? Mm, toch wel, als je kijkt naar uh, de spelers. Want ik moet daar wel bij zeggen, in die periode dat ze tegen elkaar speelden... die 2-1 en 2-2, zat Real in een, uh, een nogal mindere fase. Ze zijn veel beter gaan voetballen... Uh, de Champions League is het allerbelangrijkste voor ze. Eh, misschien nog wel, ja natuurlijk ook voor Borussia Dortmund... maar voor Real Madrid is het zo belangrijk... dat ze de Champions League winnen onder José Mourinho. Vorig jaar uitgeschakeld eh, door Bayern München... in de halve finale, Real Madrid. Eh, dus in principe denk ik toch dat Real Madrid uh, uh, wel licht favoriet is... in deze twee uh, strijd. Oké, okay. dan hebben we natuurlijk het uh, verhaal van Mario Götze. Daar hebben we het gisteravond even over gehad. Uh, speler van, Bayern, uh, van Borussia Dortmund. Kind van Dortmund, zou je eigenlijk mogen zeggen. Gaat volgend jaar... Bayern München. Hoe, wat, wat denk je dat er vanavond gaat gebeuren? Hoe word je ontvangen door het publiek in Dortmund? Nou, niet prettig. Uh, vandaag werden er al shirtjes verbrand van hem. Uh, hij kreeg politiebegeleiding op de training. Waar, ja, ja, ja dat, is, en dan is, dat zijn dus door dezelfde mensen... die uh, week in, week uit hebben genoten van deze uh, Mario Götze. En nu dus uh, dit soort dingen uh, uithalen. Ja, onbegrijpelijk. Ik denk dat het vanavond tijdens de wedstrijd... hij zal, er, hij zal zijn stinkende best gaan doen. Dat, uh, daar ben ik van overtuigd. Want ja, het is een sportman, en een hele goede sportman... en een heel groot sportman. en Iedereen wist in Dortmund al dat hij zou vertrekken. Alleen was de timing natuurlijk uh, nogal uh, pijnlijk. Ja, want het blijft wel pikant natuurlijk. Hè. De mogelijkheid dat we straks een Duits Duitse finale krijgen... en deze man tegen zijn nieuwe werkgever gaat spelen. Ja, Overigens, wat wel grappig is... de 37 miljoen die daarvoor gevangen wordt... die worden door de Duitse krant al uh, uh, uh, verdeeld. Uh, welke spelers ze moeten kopen. En nou ja, heel, heel hoog. Heel hoog op het lijstje staat ene meneer Eriksen van Ajax. Ah, kijk eens aan. Maar dat is vooralsnog een onbevestigd gerucht. Tuurlijk, tuurlijk. beeld. <laughs> oh, oké. Okay. We dat even met de korretjes houden, Maar het is in ieder geval even gezegd. Uh, ja. Heb je het gevoel dat hier een Duitse suprematie aan het komen is? Uh, nou ja, gisteravond in ieder geval wel. Uh, als ik heel eerlijk ben, het is uh, uh, European Champions League. Ik zou het toch wel leuk vinden als er twee verschillende landen... tegenover elkaar staan in de finale. Maar dat de vier beste, landen daar op dit moment, of de vier beste ploegen daar op dit moment staan... Ja, dat is duidelijk, anders kom je niet in die halve finale. Hoe doen ook, we gaan genieten. Wat voor wedstrijd het ook wordt. Vanavond is die extra langs de lijn uitzending vanaf half negen... met een integraal verslag van Borussia Dortmund tegen Real Madrid. die jij gaat dat doen samen met Bouwman. Ik wens je veel plezier. Dank je wel. Nog een klein beetje. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuypsers, die speelt vanavond. Uh, onze wedstrijd zit erop. We gaan naar Joost Eertmans. Goedenavond, Joost. Oh, goedenavond, Tim. En we hebben jou een beetje opgewarmd. Want we hadden Jozefine Trehi de afgelopen uren op een pleintje in Amsterdam. En volgens mij ga je het daarover hebben. Ook pleintjes Amsterdam. Zeker komen voorbij. Het gaat erom dat we heel wat overheidsgeld weer over de balk hebben gegooid, Tim. Dat uh, gebeurt helaas ook in Amsterdam, uh, vrees ik. Uh, de Vogelaarwijken, weet je nog. Die hebben vele miljoenen gekregen om die achterstanden weg te werken. En wat blijkt vandaag nou uit een onderzoek van socioloog Vasco Lup? Die zegt, eigenlijk hebben al die sociale projecten als buurtcoaches... straatfeesten, barbecues, hebben geen snars geholpen. Het is eerder andersom. Als je de buurt eerst veilig hebt, ja, dan volgen die barbecues vanzelf. Maar aan het infuus leggen van van, van, aan de overheid van zo'n achterstandswijk, dat, dat helpt niet. Wat helpt dan? Wel, Joost, hoor ik je vragen. <laughs> nou, nou, zo niet? ver zou ik niet willen gaan, <laughs> maar ik neem aan dat je een, een, een krachtige stelling gaat poneren, Joost. Komt er vanzelf aan, hoor. De rotte appels moeten eruit, dat vind ik altijd punt één. Dat is handig in zo'n wijk, gewoon optreden. Maar ik denk ook dat de buurt aan de voorkant wat moet doen. En mijn stelling, en die wordt ondersteund door dat onderzoek, en daar pik ik hem eruit. Buurtwachten. De mensen zelf, de buurtpatrouilles, zeg maar, preventief, buurtpreventie, noem je het ook wel. Die helpen een wijk meer dan barbecues. Dat is mijn stelling. Reageer in het theater van het argument. 0800 1121. Geen barbecues, maar buurtwachten. Dat is hem. 0800 1121. Vasco Lup is in de hele show aanwezig. Kan ook vragen beantwoorden. Over zijn toch wel uh, grondig onderzoek wat iets heel anders laat zien dan we dachten. Hashtag eens, hashtag oneens of hashtag WNL. We zijn er met de buurtwachten. Tot zo in Avondspits.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 is Radio 1, het NOS-journaal. De politie in Leiden vermoedt dat degene die het dreigement... tegen scholen in Leiden op internet plaatste in Costa Rica woont. De politie probeert met de jongen in contact te komen... en hem naar Nederland te krijgen. Hij heeft in Leiden op school gezeten en is daar vanaf gegaan... na een voorval tussen hem en een leraar. In Irak zijn opnieuw doden gevallen bij confrontaties... tussen militante soenieten en Irakse veiligheidstroepen. Er zijn waarschijnlijk tientallen mensen omgekomen... Sinds december houden Iraakse soenieten wekelijks betogingen tegen de regering. Ze zeggen dat ze worden gediscrimineerd. Bij de strijd in Syrië is in Aleppo een eeuwenoude minaret verwoest. De toren van de Umayyad Moskee uit het jaar 1090... was door UNESCO erkend als werelderfgoed. Volgens het Syrische staatspersbureau hebben opstandelingen de minaret opgeblazen. En opstandelingen zeggen dat de toren onder vuur is genomen door leger tanks. En het dodental in Bangladesh waar een gebouw van acht verdiepingen is ingestort. Het is opgelopen tot 87, maar waarschijnlijk liggen er nog veel mensen onder het puin. Er zijn zeker duizend gewonden. Brandweer zegt dat er zo'n 2000 mensen in het gebouw waren toen het instortte. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Peter Kuipers-Munneke. Aan zee is het fris door een koude wind van zee. In het binnenland is het zo'n 20 graden en blijft het vannacht nog lang zwoel. Uiteindelijk koelt het op de meeste plaatsen af naar zo'n 9 graden. In het noorden is het bewolkt vannacht en in het uiterste noorden kan een mistbank ontstaan hier en daar. In het midden en het zuiden van het land zijn brede opklaringen. Morgen dan wordt het 22, 23 graden in het binnenland. Aan zee blijft de temperatuur wederom een paar graden achter. Het is droog en zonnig, de wind is matig. In de loop van de dag gaat het in de kustgebieden weer wat waaien van zee. Vrijdag, ja, dan gaat het regenen en wordt het aanzienlijk kouder. Het wordt nog maar 10 graden. Vanaf zaterdag wisselvallig weer, weer met temperaturen aanvankelijk van zo'n 11 graden. In de dagen daarna langzaam iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk aan op, zeker in de Randstad. Maar het gaat toch niet overal van harte. Op de A12 bij Utrecht is nog veel vertraging richting Den Haag. Er staat tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 9 kilometer file. Alle rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. Ook op de parallelbaan staat het vast. In Noord-Brabant zijn twee snelwegen dicht. Het gaat om de A4 en de A58. De A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... die is dicht bij Bergen-op-Zoom... na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Gaat toch wel uren duren. Er staat file vanaf Hogerheide tot aan Knoop Zoomland 7 kilometer. Verkeer vanuit Zeeland kan het beste omrijden vanaf de afrit Rilland. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd... tussen Moergestel en Oorschot, 8 kilometer file. Ook daar is de weg dus helemaal dicht... Als je van Tilburg naar Eindhoven rijdt... dan kun je beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geen barbecues, maar buurtwachten. Een half uur stellingmakerij op Opinieradio 1. Hier is tot 7 uur avondspits. Wel, The 08121. Ja, goedenavond. Het klinkt zo sympathiek. Als we nou maar zorgen voor zoveel mogelijk afleiding, hangplek en schoolwedstrijden, dan knapt een achterstandswijk vanzelf op. Helaas. Allerlei gemeentelijke sociale projecten als straatcoaches, buurtmoeders en barbecues ten spijt. Ze hebben de overlast, verloedering en criminaliteit daar nauwelijks verminderd. Dat concludeert Kennisinstituut Movisi vandaag na grondig onderzoek. Invoeren van gedragscodes, bewoners meer met elkaar in contact brengen, oprichten van bewonersplatforms, voor it. Ze helpen allemaal geen zier. De moet zich volgens het instituut veel meer richten op de professionele instanties bij het veilig maken van een wijk. He he, daar is hij dus de politie. Samen met bijvoorbeeld gemeentelijke erop afteams. Die kunnen een wijk opkrikken. Maar de beste aanbeveling van het instituut vind ik deze: zet bewoners preventief in als buurtwachten en kanaliseer daarmee de problemen in je wijk. Straat voor straat, steen voor steen. Ik zeg geen barbecues, maar buurtwachten. Wel, WNL. 0800 1121. Ja, welkom in het theater van het argument. Sociale projecten maken wijken niet veiliger. Dat beweert eh, onderzoeksinstituut Movisie. We hebben de onderzoeker aan tafel. Eh, socioloog Vasco Lup, freelance onderzoeker, heeft dat onderzoek twee jaar lang gedaan. We spreken met hem zo meteen uitgebreid. We zitten al helemaal vol luisteraars. De lijnen 1 tot met 4. Eh, je kunt op het scherm van de tweets er nog bij. Ook niet, eh, niet eh, mals wat daar binnen loopt. Robin twittert het Eerdmans delicten door jonger door jonger dan 18 jaar worden te licht gestraft... in verband met de leeftijd. Ik zeg in die situatie is ouders ook berichten. Het lijkt me een beetje een zijtak. VDF twittert mij eh, Eerdmans... eens en aanpakken en straffen waar, weet, waar wetten overtreden worden. En Hosta twittert mij ook eens... er is genoeg gemarineerd, gegrild en aangeblazen. Het is nu tijd om de boeven te pakken. Daarna staat het bier weer koud. Blijft u wel bellen, 0800 1121 1121, want er valt zo weer een lijntje vrij. Namelijk lijn 1, want daar zit mijn eerste beller, André Kaspoudi uit Rotterdam. Ja, goedenavond Joost. André. Uh, ja, ja, ja. Hoi. Ik, ik begrijp je stelling, maar toch uh, voel ik het niet veel voor. Maar ik zou het ook toelichten. Deze buurtwachten die creëren een sfeer alsof wij in een politiestaat... Uh, uh, Een soort Nicaragua-achtige uh, toestanden. En die zijn helemaal niet bevorderlijk uh, voor de sfeer in de, in de wijk. Heb je daar er ervaring mee, uh, André? Ik zeg het je eerlijk, ik kom uit Italië. Ja. En de Lega Nord. Kunt u de Lega Nord? Ja, ja, ja, ja, ja. ja Oké, okay, die Lega Nord, die had zich georganiseerd uh, in uh, veel dorpen en steden in het uh, noord van Italië. Maar het liep zo uit de hand, want dat was iedere avond uh, raak. Maar, maar in Italië loopt alles uit de hand, André. Ik wil even terug naar Nederland. Daar heb, ja, je daar, heb, je daar, heb je daar ervaringen met buurpreventie? Nee, nee, nee, ik heb eerlijk gezegd, mijn ervaring die beperkte zich tot uh, Italië. En op grond daarvan spreek ik. En uh, ze waren helemaal niet bevorderlijk voor de sfeer. Hm. En uh, sterker nog, iedereen voelde zich alsof ze in een politie staat. Oké. Okay. Uh, ga niet in Italië wonen. Dat is jou, jou, eigenlijk jouw advies. André, bedankt. Ik ga kijken op Twitter, want er zit veel op. Ludie Passarel twittert: eens Amsterdam-Oost. Daar is een bewaakte fietsenkelder voor de brommetjes van de boefjes. Dit wordt betaald uit belastinggeld. En de... de, de, de ja, de... De verontwaardiging spat er vanaf. Jan Willem zegt mij, meer sociale controle in de wijken... kan de samenleving leefbaarder maken. Dat kan niet worden afgedwongen, maar moet van de bewoners komen. Hashtag WNL. Op mijn stellingluisteraars hier bij Avondspits... geen barbecues, maar buurtwachten, dat zeg ik. Want de buurtwachten die kun je goed gebruiken tegen achterstandswijken. Overigens, uit het rapport van, van socioloog Lub blijkt ook... dat gemeenten vechtsporten niet meer moeten subsidiëren. Dat vind ik nog wel een open deur, maar het gebeurt. En het is wat, wat het onderzoek betreft totaal niet duidelijk. ...welke effecten men beoogt na te streven. Dat is ook al zorgelijk, dat er allerlei projecten los en vast worden gesubsidieerd... ...zonder dat men enig idee heeft wat daarmee bereikt moet worden. De sociale controle verhogen, daar ben ik het van harte mee eens wat dat onderzoek betreft. Daar zit mijn punt ook. Buurtwachten, die patrouilleren met Hesjaan niet op zijn Italiaans, maar gewoon op zijn Nederlands. U kunt reageren 0800 1121. Ik ga naar, even kijken, Nico van der Wendt uit Weert. Goedenavond avond met Nico. Uh, ik ben het een keer eens met jouw stelling, Joost. Nou. Uh, alleen, alleen, het voordeel wil ik er wel even nog bij melden: uh, dat ik het wel jammer vind dat als jij in jouw intro, net voor het journaal, dan aanhaalt van het, uh, de, dat het allemaal iets plannen zorgen zijn geweest met het, uh, de, de, die uh, wijken allemaal. En dan denk ik van ja, hoe lang hebben we nou al een redelijk rechtse regering? We nou, ja. lang wat aan kunnen doen, natuurlijk. Nou, sinds 2010, om die vraag te beantwoorden eigenlijk. 2010. Ja maar, ze nou, ja. ja, maar nu komen ze dus pas met van... Goh, we gaan onderzoeken doen. Uh, we hebben al heel lang wat rechtsregeringen, maar dat we steeds blijven afgeven op de linkse regeringen. Ja, maar... Ja, nu... ik denk dat we ook niet... We uh, moeten ook een keer in handelen natuurlijk. Maar we zijn links de sloot ingereden, we moeten de rechts weer uit. Uh, dat, dat weet jij toch ook wel. Dus er is nog wel werk aan de winkel. Nou, zeker. Maar... Links is niet altijd fout. Oké, okay, Jacob. Of Nico, sorry, dankjewel. Links is niet altijd fout. Het is best een aardige stelling eigenlijk om een keer te doen. Uh, Martijn de Haas zegt mij, uh, wat zegt hij? Eens, repressie is enig middel. Vraag is wel of buurtwachten voldoende gezag uitstralen. Ik ga het zo vragen aan socioloog Vasco Lub. Inertussen ga ik weer naar een beller toe, want u komt massaal binnen. Vind ik mooi. René Modde uit Enkhuizen. Hallo. René, geen barbecues, dus, maar buurtwachten. Ja? ja, ik ben het oneens met je stelling. Waarom? In het verleden, heel lang geleden, hebben we buurtwachters gehad. Dat is geëvolueerd in de politie. Daar betalen we met z'n allen heel veel belastingcenten voor. Ik ben vanochtend om 7 uur in Leeuwarden begonnen. Ik woon in Engruizen, dus ik heb een reistijd. Nu zit ik in de auto terug naar huis. Nu heeft de politie wel tijd om, als ik drie kilometer daar rijd, mij een boete te geven. En nu zou ik, als ik thuis kwam, dan nog eens een rondje moeten gaan maken... Om het buur te beveiligen. Dat nou voor ik vrijwilligers. Het wordt, ja, maar het wordt niet verplicht gesteld, lijkt mij. Het wordt wel nee, aangemoedigd. Maar, ja, dat wil ik best wel doen, maar dan wil ik patiënten terug die voor de politie aardgegeven zijn. Het is wel een in dit land, aan geld. Nou, Daarvoor. ik ben het, kijk, daar ben ik het voor een deel met je eens. Dat ik zeg, Jos, gaf, nou al die onzin af, waarbij mensen worden, aan het shoelen worden gezet en allemaal gezellig en bewoners. Dat lukt niet, blijkt uit het onderzoek. Maar wat misschien wel een kans heeft, is om toch met elkaar af en toe, ik zou best een avond door de wijk willen lopen, als dat uh, aanzienlijk de veiligheid verhoogt voor ons allen. Dat lijkt, dat lijkt me op zich beter dan het geld in zinloze shoelwedstrijden stoppen. Dat ben ik met je eens. Mm. De, maar uh, dat kun je ook, hoe zal ik het heel voorzichtig zeggen? Als normaal denkend mens bedenken. Nou. Daar de... heb je geen dure onderzoeksbureaus voor nodig om dat uit te tonen. Zo hoor ik het graag. Daar met je... Ja. Ja, de, René. Al die tierenlantijnen weg. En laten we het zelf weer gaan doen. René Helder, het is een mooie compacte samenvatting van mijn stelling. Geen barbecues, maar buurtwachten. Dat is hem. En dat wordt allemaal onder andere tentoongespreid... in het onderzoek van socioloog Vasco Lub. Hij deed twee jaar onderzoekluisteraars in opdracht van Movares. Hij analyseerde ruim 300 studies uit binnen- en buitenland. En de enige vraag die hij eigenlijk stelde... werkt het nou wel of niet? Het is allemaal vervat in het boek. Schoon, heel en werkzaam. Overigens in Trouw stond een mooi interview met Vasco. En ik heb hem aan de lijn, socioloog Vasco Lub. Goedenavond. Goedenavond. Vasco, nou, je hebt een mooie steen in de vijver gegooid met, uh, met je onderzoek. Dat blijkt, ja. Dat blijkt wel. Nou Hartstikke goed. Ja. Het is, wat mij betreft vond ik het nou, geen eye-opener, maar wat die vorige spreker zei, het bevestigde wel een soort, ja, ik noem dit wel eens Radio Onderbuik of Onderbuik FM, een soort gevoel wat we allemaal hebben, maar wat door beleidsmakers niet zo wordt erkend. Had jij dat ook toen je de resultaten uh, naar boven bracht? Uh, ja, enigszins wel. Bij een aantal onderwerpen zag ik het wel aankomen wat het, uh, de eindconclusie zou worden. Een aantal anderen verrasten me wel een beetje. Daar had ik zelf ook meer, uh, meer van verwacht. Ja, wat verraste je het meest? Nou, bijvoorbeeld sporten had ik wel meer een uh, positief resultaat van, uh, van verondersteld. En eigenlijk ook de straatcoaches, waar alle media nu zo enorm opduiken. Ja. Dat, uh, dat viel me toch ook wel tegen dat er zo weinig uitkomt. Ja, want waarom? Nou, omdat het wel een vrij intensief middel is. Uh, en uh, veel gemeentes hebben het ingezet de afgelopen jaren. Echt gericht op hotspots. Uh, jongeren meteen aanspreken, dat soort dingen. En uh, ja, dan, dan, komt er toch eigenlijk, uh, dan zijn de cijfers toch heel mager. Ja, Vasco, jij komt natuurlijk aan een industrie, zeg ik even. Van allerlei ja. buurtmensen uh, werk, werkzaam in de, in de opbouw, in de bewonerscontacten. Uh, er zijn heel veel mensen die jouw bloed wel kunnen drinken sinds vanochtend. Uh, vuur, merk je dat? Nou, vooralsnog nog niet. Alleen, uh, ja, in die zin schrok ik wel een beetje van alle media. Kijk, in mijn boek beschrijf ik dingen natuurlijk ook veel genuanceerder. Uh, nu in interviews moet ik met vrij korte klappen uh, schetsen wat ik heb gevonden. Maar um, ik wil alleen wel zeggen dat ook veel uh, goede bedoelingen in projecten... kunnen ook uh, negatieve gevolgen hebben. En uh, dat wordt nog wel eens te weinig onderkend in Nederland. Dat is het, precies. Nou zeg je ook het invoeren van gedragscodes. Hè, gebeurt er gebeurt ook heel veel van moet elkaar groeten op straat, dat soort codes. Ja, ja. Dat, zeg je, dat, dat, dat helpt eigenlijk alleen maar een klein groepje mensen... dat altijd al uh, goede middag zegt. Maar de grote ja. groep in een wijk waar je het juist van moet, moet hebben... als je het wil opkrikken, die doet er niet aan mee. Ja, het is een specifiek groepje bewoners eigenlijk dat zich veelal tot dit soort normen voelt aangetrokken. Van, nou, wij, wij organiseren activiteiten met elkaar of wij groeten elkaar. En voor hun uh, is het aantrekkelijk, maar het bereikt geen wijdere kring van bewoners. En het is uh, ook wat jammerlijk, omdat het een beetje, ja, het is een, beetje een symbolische maatregel is. De echte ja. problemen om een buurt veiliger of leefbaarder te maken worden daardoor nogal aan het zicht ontrokken. En die zijn, wat jou betreft? Nou nee, de, ik bedoel meer de oplossing om eraan te werken. Dus okay. uh, ja, toch misschien wat, uh, wat, wat strenger en slimmer toezicht en handhavingsbeleid. Ook, ik had eerder ook een interview gegeven voor Rotterdam. En die stappen ook een beetje af van dat straatcoach idee... omdat ze toch te weinig bevoegdheid hebben om jongeren bijvoorbeeld bekeuring uit te delen. Als het echt als praten niet meer helpt... Ja, wil ik maar zeggen. precies. En, en uh, dat is ook met die gedragscode-projecten een beetje zo. Het is toch te veel uh, feelgood, uh, denk ik, als je kijkt uh, wat, wat de onderliggende aannames ja, zijn. Ja, het geëchte optimisme van jongens, als we maar blijven lachen en groeten, dan komt het goed. En wat ik ook altijd heb, is op het moment dat dat, dat, dat soort dingen wegtrekken, als het ophoudt, het, zeg maar het, het buurtwerk, dan zakt het net zo hard weer als een pudding in elkaar in zo'n wijk. Ja, rijken. precies. Hè, dat ja. zie je ook. nou leg je de bal behoorlijk bij de politiek, politiek neer. Hè, politici zeggen, je leg de bal namelijk te makkelijk bij de buurtbewoners. Dat, dat, ja. Daar leg jij toch even de, de, zeer, de, zeer, de, de, de, de, de vinger op de zere plek. Van jongens, ja. dat, gaat, uh, dat gaat te gemakkelijk. Uh, kun je dat nog even uitleggen? Nou, zeker bij dit thema kun je eigenlijk spreken van botsende logica's. Hè? De overheid uh, die organiseert vaak burgerinspraak en het activeren van bewoners... om uh, te zeggen tegen die bewoners... Van, nou, je, moet jezelf, je moet zelf ook je verantwoordelijkheid nemen voor die leefomgeving... Ja. En willen dat dan aan hun uitleg? En die bewoners die gaan vaak meedoen in dit soort trajecten, omdat ze denken: ah, nu kunnen wij eindelijk um, uh, onze input leveren zodat uh, zaken echt een keer worden aangepakt. Ja. ja, en dan ontstaat natuurlijk al heel snel een padstelling. Ja, precies. Nou ja, jij zegt uiteindelijk uh, meer, meer buurtpreventie. Dat kan, kan wel helpen. Dat is eigenlijk een beetje een lichtpuntje in de donkere tunnel die jij beschrijft. Ja. Ik zeg buurtwachten, veel beter dan barbecues. Nou, dan denk ik dat je het wel mee eens bent. Is het. Is het aantoonbaar ook in Nederland zo dat buurtpreventie, dus buurtwachten die door de wijk in hesjes en, en de zaak controleren als bewoners, dat dat helpt? Uh, nee, ik heb me vooral moeten baseren in, uh, wat betreft die buurt, uh, buurtwachten op buitenlands onderzoek. In Nederland is er uh, geen onderzoek uh, naar gedaan. Okay. Ik ga er zelf wel onderzoek over naar doen. Goed zo. Uh, omdat, kijk, de, de burgerwachten uh, uit het buitenland blijkt dat ze een positief effect hebben op criminaliteit en wanorde in de wijk... Maar ik moet wel daar wat kanttekeningen bij plaatsen, want uh, bewoners die zomaar zelf surveilleren, zitten natuurlijk ook allerlei morele haken en ogen aan. Welke kunnen dan? Maar ja, kunnen, kunnen bewo in hoeverre moeten die bewoners gemandateerd worden om anderen aan te spreken bijvoorbeeld, maar welk risico lopen ja, ze zelf? Ja, dat soort dingen. Dan ben je al gauw, ja. moet je een walkie talkie hebben bedoel je, of, of een pepperspreek? Ja, ja, maar ook welke risico lopen ze eigenlijk zelf? Want die bewoners wonen daar en mm -hmm. uh, ja, je kunt die jongeren of die drukte wel gaan aanspreken. Goed punt. Maar als ja. wij weten van, uh, ja, ik weet waar je woont, dan uh, kan dat ook tot represailles leiden. Maar goed. Dus hoe, die in, hoe hun moeten worden ondersteund door politie bijvoorbeeld, dat, ja. hoe ver kun je ermee gaan, daar moet meer onderzoek naar nou, gedaan worden. Nou, dat moet je doen. Ik hoor al wat verhalen uit Italië, van ons Italiaan. Nou, dat, dat loog er niet om wat hij vertelde. Dat, dat, ik weet niet of je dat hebt onderzocht, maar dat, dat schijnt er nogal uh, heftig aan toe te gaan. Uh, maar ah, dat ja. heb je, nee, nog niet meegekregen, maar dat, dat, dat, dat, dat beweerde hij. Maar goed, ik, ik zou het zeer... Toejuichen namens Avondspits. Als jij dat onderzoek ook doet naar de effecten van buurtwacht en buurtpreventie. Dat, uh, dat, uh, dat kon wel eens een, een ei van Columbus zijn in een achterstandswijk. Um, eventjes, uh, blijf je nog aan de lijn? Uh, kan je nog even blijven, Vasco? Ja, Oké, okay, mooi zo. Ja. Ik, ik lees je trouwens nog één tweet voor van Rick Spaan. Die zegt: wat is het verschil tussen straatcoaches en buurtwachten? Nou, dat kan je wel uitleggen, Tom. Ja, een straatcoach is een uh, commercieel ingehuurde beveiliger. Hè, net zoals uitsmijters bij discotheken, maar dan voor uh, gewoon een woonwijk. En een buurtwacht is een bewoner zelf die, uh, die patrouilleert. Ja. ja, blijf aan de lijn. We gaan nog even wat luisteraars erbij halen, Vasco. Vasco Lub, hoort u. Socioloog die twee jaar onderzoek deed. en er eigenlijk achter kwam dat alle sociale projecten. die er worden verzonnen van buurtmoeders tot en met barbecues. helemaal een wijk niet veilig maken. En daarop, daarop heb ik mijn stelling gelanceerd. Geen barbecues, maar buurtwachten. Jacob uit Delft, goedenavond. Ja, goedenavond. Ben ik in de uitzending? Arts, absoluut. Ja. Nou, wat een uh, prima spreker was dat uh, daarnet. Uh, iemand die weet waar hij over praat, die er ervaring mee heeft en die ook nog eens heel goed van de tongriem uh, is gesneden, was een waardevolle bijdrage. Ja, uh, ja kijk, sociale controle, dat uh, is iets uh, wat de uh, overheid uh, nou de laatste jaren niet meer zo, maar in de afgelopen decennia ons behoorlijk heeft uh, afgeleerd. En uh, ja, uh, de politiek bestond uh, wat de betreft veelal uit, uit, uit pappen en, en, en ja. nat houden. Ja. Uh, het is overigens niet een typisch Nederlands probleem, hoor. Uh, uh, landen waarvan je het niet zo zou verwachten, uh, zoals Z -Z Zweden, nou Malmö en ook andere steden, mm -hmm. zijn er heel berucht. Dus waar wij al een, een, een, een wending ten goede hebben gemaakt, moet het in andere landen uh, nog gebeuren. Maar tegenover de campagnes, wat ik altijd een, een zwakte bot en een wanhoopstaat uh, noem, uh, staat, daar tegenover staat, normale maar heldere en stevige handen. Handhaving uh, van overtreders. Ja, ja precies. Jacob, en... ik, ik, ik heb nog niet zo lang ja. meer... ...dus ik, nee, nee, ik ga Goed, even he? door, maar dank je voor jouw comments. hier alvast. Uh, geen barbecues, maar buurtwachten, zeg ik. Edwin Plot uit Den Haag. Edwin? Ja, ja ik ben tegen. En waarom? Want we, gaan, we gaan pleisteren aan het plakken. Jullie scholen pleisteren plakken op het feit dat er al jaren... beloofd wordt meer blauw op straat. En nu moeten die bewoners, waar we ook van horen uit andere onderzoeken... ...dat ze hun kinderen niet aan gaan spreken... Die bewoners in die achterstandswijken, die hun kinderen die aanspreken, moeten hun rondjes op straat gaan lopen. Een straatcoach, dus vroeger in mijn jeugd, heette dat gewoon een wijkagent. Ja, we hebben het nu over straat We hebben het echt over bewoners zelf ja, Nee, die, nee, die, nee maar, die, ja. We leggen het nu bij bewoners. Maar we horen al jarenlang van de politiek. Die gaan de politiek ook wat daarvoor staat. Er moet meer blauw op straat. Nu ga je het bij bewoners Het wordt toch gezegd: bewoners hebben geen mandaat. Maar ik en zeg je heel eerlijk, bedoel Edwin. Bedoel ik ben, ben absoluut voor re repressie. En het verwijderen van de rotte appels uit een wijk. Het enige is als ik elke avond uit mijn raam kijk. En dan zie je een politieagent met zijn hand op de rug voor mijn raam uh, staan. Dan denk ik niet dat dat de beste oplossing is. Ik zou het beter vinden als. Nee, hij moet komen als hij nodig is, natuurlijk. Maar je wilt er niet, niet eens fieter, Ja, maar het, gaat, er is lopen. Ja, het gaat. Het tuurlijk, je maar... moet natuurlijk niet de verantwoording van de staat bij de burger leggen. Nou, dat, is, Ronium, dat is een punt waar ja, ik ook moet naartoe ga. Je betalen. Ja. En dan moet je. Moet, ja, maar jij hebt het nu over achterstandswijken. En dat zijn dezelfde onderzoeken die zeggen dat die mensen hun kinderen niet aanspreken. Nee, maar je kunt. Wie gaat een rondje dan lopen? Jij? Ja. ja, maar we hebben over achter van Ik weet niet waar je woont. Maar jij als bewoner, zeg maar, gaat dan met een hesje aan, ga je af en toe eens even door die wijk lopen en zeggen van joh, daar zit het een beetje verkeerd, dat gaat niet goed. Dat, dat is inderdaad op basis van vrijwilligheid. Maar het lijkt mij beter dan de barbecue en de en de, en de, en de, en de, de schoolwedstrijd. Dit lijkt me zinvoller. En voor, voor de overige, als er, als er repressie aan de hand uh, aan, aan de bak is, dan moet natuurlijk de politie komen. Ja, maar de politie, daar wordt al jaren lang goed. Er komt meer blauw op straat. Laten we dat eerst. Ik, ik ben ook okay. even Buurtwacht wat dat kunnen doen. Maar als die nu toch nu rondje uit belt, moet hij ook drie kwartier wachten. Het is duidelijk Edwin plot. Dankjewel. Ik ga naar Timo uit Den Haag goedenavond. Ja, hallo met Timo. Ja, op zich ik ben het helemaal, de helemaal mee eens. Tenminste, zoals het hier is het virus georganiseerd. En daarnaast Zuidwest heb je buurtinterventieteams, En dat zijn. Ja, gewoon hele simpele, lieve mensjes... die uh, de ogen en oren van de politie zijn... en ook de politie kunnen inroepen als het nodig is. Ja, precies. Maar ik, ik denk wel van... Uh, je moet niet vergeten dat die jongeren die zo laat op straat lopen... die lopen in feite lopen ze iedere dag van huis weg. Uh, en dat is niet voor niks. Dus je moet ook wel kijken... Uh, waar het vandaan komt. Maar het is zo goed, precies. Maar Timo, kan een buurt, uh, een nee, dat kan dan kan een buurtbewoner zeggen: nee, nee. Joh, waar, waar ben jij op straat? En prima, wat doe je hier? Wat, wat ben je laat? Uh, en dan, kijk, je bent een beetje de oog en oor van zo'n wijk natuurlijk, als buurtpreventie dan. Ja. Dat vind ik het zin, ik, het nuchtere van denk, de buurtwachten. Ik denk, ik denk grenzen aangeven ik kan best van een vreemde komen. Ja. Maar liefde krijg je alleen van een echt iemand die naast staat. En dus dat kan niet van een vreemde komen. Dus Timo, dat, moet echt van huis komen. dat is genoteerd, dankjewel. 0800 1121, geen barbecues, maar buurtwachten inzetten tegen achterstandswijk. Ik krijg heel veel tweets door op het tweede scherm. Piet Kleibonk zegt, eens in het Oosterpark is een roeptoeter geplaatst... zodat de mensen hun zegje kunnen doen. Helaas is deze kapot geslagen door knullen. En dan hebben we Joyce, die zegt, ja, maar Diederik Samson was ook straatcoach... dus dat moet wel heel zinnig werk zijn, toch? Met een gevoel van cynisme. Hans Meekenkamp uh, zegt geen buurtwachten, maar stadswachten. Volgens mij werkte dat systeem goed, maar is in verschillende plaatsen wegbezuinigd. Ja, dat zijn vaak boa's geworden, Hans. Uh, en dat vind ik een goede zaak. Uh, dan hebben we nog een medestander Paf. Eens bij ons in Zwijndrecht deed Alpi Heijn vandaag, vandaag de barbecue in de aanbieding. Allemaal gejat. Dezelfde dag nog echt. Daarom zeg ik ook geen barbecues, maar buurtwachten. Ik ga nog eens even naar, naar Willem. Willem de Rusten uit Bodegaan... Ja, we willen er best wel trouwens. Maar uh, ja, even, ik vind de buurtwachten, die hebben die deden ze moeten wachten. Weet je wel, en dat moet je niet doen. Ik vind in zo'n wijk moet je initiatief nemen. Uh, omdat er al te veel mensen langs de zijlijn staan die dan niet meedoen. Ja. En, het, en het extreme geval daarbij is uh, dat zelfs uh, kinderen van die ouders ontsporen. En ik vind in dat geval ook dat je, dat je, hè, dat je ze dwingt om erbij te trekken als kinderen ontsporen. Uh, vind ik dat ouders ook staakstraffen moeten krijgen... Uh, om zeg maar, uh, de noodzaak aan te geven dat zij zich juist moeten inzetten voor het aansluiten bij de wijk. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Maar kijk, dat hebben we al vaker hier gezegd. Natuurlijk moeten ouders worden aangesproken. Maar vind jij niet dat de buurt zelf in de preventieve sfeer wel wat zou kunnen doen? Nee, maar dat klopt wel, maar uh, we ondervangen dan niet dat de mensen vinden dat ze niet bij die buurt horen. Nee. Want daar heb je geen last van, of, of soms heb je wel last van hun kinderen. Ja. Maar het gaat er juist om dat iedereen moet voelen en vinden ja. dat ze bij die wijk willen horen. En dan ja, is daar een bepaalde noodzaak bij. Okay. Uh, kijk ook okay. bij, bij de excessen van de laatste tijd. En dat zijn uh, vaak jeugdigen die uh, op overvallen plegen of of ook, ja. de kleding zijn te belagen, dat soort zaken. En okay. in zulke gevallen ook, als je de ouders. Verplicht tot, uh, tot taakstraf. Dan geef je ook aan die kinderen zelf verwachtingen. Nee, even. dat, is, dat, is, dat, dat je, uh, is een oplossing. Het Willem. Door die hè, ja, ik snap je punt. Ik ga meteen even vragen, als je nog even blijft luisteren, aan Vasco Lup. Want hij sluit met mij de uitzending af. Socioloog Vasco Lup. Uh, dat punt van wat veel mensen zeggen. Jongens, ten eerste de politie is wegbezuinigd. Dus dat moeten wij, of wij toch niet gaan oplossen als bewoners. En meer ouders uh, keihard uh, aanpakken en straffen. Wat zeg je dan? Nou, over die ouders, dat vind ik een uh, moeilijk hoor. Dan, uh, dan, uh, dan kom je wel op uh, wat morele vragen terecht. Um, maar ja, het is inderdaad wel zo dat uh, als je gewoon gaat bezuinigen... en dan zegt, nou, we gooien het over de schutting bij de burgers, bij de bewoners... dat je daarmee heel beperkt iets mee kunt, ja. Want we ja. moeten ook niet vergeten dat achterstandswijken ook... Uh, in die zin maar een heel beperkt potentieel hebben. Veel middenstands- en voorstandswijken, ja, dat zijn van ho hoger opgeleide mensen. Die weten hun weg op het stadhuis wel te vinden... Ja. En ook om lokale problemen aan te pakken. Maar dat is in probleemwijk, uh, kun je dat veel minder verwachten. Jij zegt eigenlijk, die politiek doet maar net zo van... we leggen het bij de bewonersdienst en wij er af. Zelf oplossen en dat, dat, lukt ze, dat lukt ze gewoon helemaal niet. Daar is ook helemaal geen belangstelling voor. Nou, er zijn ook wel degelijk goede voorbeelden hoor. Uh, het is niet zo dat het... Uh, we moeten ook niet vervallen in een soort klaagzang... Het zijn ook een aantal steden in Nederland die, en ook wijken en, en districten die dit, uh, waar, to, waar een vruchtbare samenwerking is ontstaan ja. tussen bewoners en overheid. En waar de overheid wel degelijk ook uh, uh, goede dingen heeft gedaan. Ja, oké. Okay. socialo cilo. Vasco dankjewel. Van Movisie zeg ik erbij. In de opdracht van Movisie deed jij dat onderzoek. Zeer bedankt. Je bracht ons op een mooie stelling vanavond. Ik ga tot slot nog naar een vrouw. Die hebben we nog helemaal niet gehoord. Uh, Saida uit Rotterdam. Ja, ik hoor het. Hoi. Hoi. Vertel. Uh, nou, wat ik wou zeggen. Ik, waar ik woon, daar zat iets met allemaal ambtenaren beneden. En ik snap niet waarom hun de politie niet inschakelen. Nu zitten de tof, die mensen die moeten de jeugd helpen. Er zitten ook jeugdigen die worden uh, daarbij betrokken. Die mensen staan de hele dag te roken. Dus ik heb echt zoiets van, uh, we moeten eerst die ambtenaren maar eens even goed uh, in het gareel krijgen, weet je. Ja, maar dan... Maar dan ben je... gaan we dezelfde politie niet eens bellen. Ze zien de hele dag de jongens staan, die staan te dealen. En ze doen... Ja. Dat is... ja. Ze doen maar ja, de duim erop, nou, dat was ook zoiets. Nou, ik, ik weet het niet. Ja. Je kan beter iets, ja, goede stadswachten. Oké, okay, goede stadswachten. Je hebt hem, het is genoteerd. je dankjewel. Ik zit nog, nou, heel kort Wildamster uit Den Haag, want we zitten de laatste seconde. Je bent zelf buurtpreventie, oh. hè? Ja, sorry, we hebben ja, heel weinig goedenavond. tijd. Goedenavond. Uh, ik zit zelf in een buurtpreventieteam in Bezuidenhout in Den Haag. En ik verbaas me echt over de negativiteit. <laughs> Want ja. uh, wij hebben hele leuke reacties van buurtbewoners. En uh, ik denk dat we goed werk doen. Uh, we zijn de ogen en oren van de politie. Ik moet, ik en moet, wij signaleren. Ja. Ja. En iedereen is gebaat bij een prettige en veilige woonomgeving. Daar kun je gewoon zelf iets aan doen. Perfect. Wildamster, ik laat het erbij. Maar fijn dat je dat nog even zeg zeggen wilde. Uit Den Haag, goede voorbeelden dus. We zijn eruit, luisteraars. Er wordt nog veel getwitterd. Je kunt bekijken. twitter.com. We gaan eruit. ...voor kunststof. Daarin de popmuzikanten Sander en Arnoud Brinks van Tangerine. In de schrijnwerpers, als ik het goed uitspreek... ...omroep WNL is morgen weer te zien vanaf 7 uur op Nederland 1... ...met Vandaag de Dag daar in de studio zitten Jan Uriot en Jan-Hein Kuipers. Volg ons op Twitter luisteraars dat kan twitter.com... ...en dan Aperstaartje Avondspits WNL of Aperstaartje Eerdmans. Dank voor het bellen, dank voor het meedoen, dank voor Twitter en luisteren. Morgenavond zijn we er weer met een nieuwe vanaf half 7 hier op Radio 1 tot 7 uur natuurlijk.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 Dit is Radio 1.